In de aanloop naar Sinterklaas verwacht PostNL deze week 5 miljoen pakketten te bezorgen. Ook concurrent DHL meldt grote drukte. Op topdagen komen daar een half miljoen bestellingen binnen. Sinterklaas en kerstcadeaus worden steeds vaker in het buitenland besteld... bij webshops als Amazon en Alibaba. Door de grote drukte tijdens de feestdagen kan ook de wachttijd oplopen. De afgelopen jaren waren er ruim 400.000 pakketten te laat. Bij een brand in een woning in het Drentse Emmerkompascuum is een van de bewoners omgekomen... Een 53-jarige bewoner van het huis is door de politie aangehouden... omdat ze mogelijk betrokken is bij de brand. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt RTV Drenthe. Ook een man van 29 die in het huis woonde is naar het ziekenhuis gebracht. Patiënten krijgen medicijnen die ze voor het eerst gebruiken... voortaan nog maar hooguit 15 dagen mee. Er wordt eerst gekeken of een middel goed werkt... voordat de apothekers de medicijnen voor een langere periode aan iemand geven. De maatregelen moeten verspilling voorkomen. De afspraak is een gevolg van het meldpunt verspilling dat minister Schippers in het leven had geroepen. Daarop kwamen meer dan 22.000 meldingen binnen. De imam die door België zou worden uitgezet naar Nederland is naar Marokko gegaan. Dat meldt het Belgische ministerie van Justitie aan de NOS. De imam woonde in de buurt van Verviers in Wallonië. Behalve de Marokkaanse heeft hij ook de Nederlandse nationaliteit. Daarom werd er rekening mee gehouden dat hij naar Nederland zou gaan, maar hij zit dus in Marokko. Het weer, zonnig en koud. Het wordt plus 1 graden in het oosten tot plus 4 op de Wadden. Morgen in het zuiden zon, maar vanuit het noorden bewolkt en wat regen. En het wordt maximaal 7 graden. Is FM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad is de A12 weer vrij bij Gouda. Er zal nog wel file tussen Nieuwebrug en Gouda 6 kilometer. Maar dat begint inmiddels snel op te lossen. Ook nog problemen bij Utrecht op de A28 vanuit Amersfoort. Tussen Soesterberg en de Uithof 6 kilometer. Een half uur vertraging, twee rijstroken minder. Terwijl omrijden heel eenvoudig is. Via Hilversum filevrij over de A1 en de A27. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ik sta op wacht en denk aan jou.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 Stop.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 Hey, stop. Jij bent nog mooier dan vanmorgen vroeg. Terwijl jij koffie zet, breng ik de kleine naar bed. En laten we drinken bij wat wijn. En voor de open haard, denk ik kon ik maar steeds bij je.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 Ik ben nog mooier dan vanmorgen vroeg. Terwijl jij koffie zet, breng ik de kleine naar bed. En laat het drinken bij wat wijn. En voor de open hart, denk ik kon ik maar steeds bij jullie zijn. Want wanneer mijn kind in mijn armen springt, ben ik weer thuis. Ja. Mij genoeg. Jij bent nog mooier dan wel. Dan...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 En Weldra komt het door de hele straat. Toe Willem wordt wakker. Het Willem wordt wakker. Van de hele land kwamen stukken in de klant En Willem werd beroemd, want nu zingt heel het land. Toe Willem wordt wakker. Toe Willem wordt wakker.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 Yeah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 dat je van de scheiden moet gaan, breekt aan. Je vleert, roept je weer voor heel lang van mij vandaan. Vaarwel, lieve jongen, jij moet nu weer naar zee.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 Al duurt de reis ook jaren Lieve jongen Halmoed Eens komt alles weer goed En dan zal in de haven je schipje Veilig voor Anker gaan Lieve jongen Halmoed Eens komt alles weer goed en als klokken slaan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 Dat ook mijn vader had, wij hadden vonden dat ze is een schat. Zo lijkt het wel ik dat kind al jaren ken. Toch ben ik blij dat ik haar broer niet.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 Jantje of Piet, heet spinazie of Piet, heet Of je je zomer of chique kleed, Iedereen wil moederij Voordat het trekken plaats, vind je het moe, niet in de buurt. Want als ze vraag wat kijk, ik, roet waar de vrolijk uit Als ik de honderdduizend, de honderdduizend win, Krijg ik aan iedere vinger een diamanten ring, Een bandje op je schouders, ten paard aan je oog. Maar als het weer een niet is er niet, is er niet, is maar als ik weer er niet is, dan gaat het feest niet goed. Als je een lot hebt genomen, dan ligt je te dromen. Zal het geluk bij mij komen, stel je zoiets iets van eens voor. Moeder kijkt in die wegen, haar man steeds vriendelijk aan. En als een rokkevelder zijn vader de hals komt aan.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 in de muffet jungle en denkt alleen maar alles vent. Mama, eens komt ie thuis. Eens in de honderd jaar.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 En stapel is op jou, je bent haar veld. Draai je om, draai je om.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 Ja, jij er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 bleven wat